Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben voor het eerst in maanden noodhulp kunnen droppen boven de Gaza-strook, meldt persbureau Reuters. Een anonieme functionaris uit Jordanië benadrukt dat deze manier van hulpverlenen geen vervanging is voor het leveren van noodhulp over land. Meerdere landen wierpen vorig jaar voedsel en hulpgoederen af boven Gaza. Dat bleek toen weinig effectief en duur te zijn. Het Verenigd Koninkrijk kondigde gisteren al aan het voortouw te willen nemen... bij het opnieuw droppen van noodhulp voor Gaza vanuit de lucht. Een vestiging van de omstreden Amsterdamse luxe sportschool Saints and Stars is vanochtend beklad. De ruiten van de ingang waren besmeurd en beplakt met afbeeldingen van de Filipijnse vlag. De sportschool kwam afgelopen week in opspraak na onthullingen van het parool... over uitbuiting van schoonmakers uit Indonesië en de Filipijnen. De medewerkers maakten lange werkdagen zonder pauze... moesten soms met z'n elven in een huis wonen en met vreemden in één bed slapen. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Stadszender AT5 meldt dat de bekladdingen inmiddels zijn verwijderd. In Maleisië staan morgen onderhandelingen gepland... tussen de leiders van Cambodja en Thailand, meldt Maleisië. De gesprekken moeten een einde maken aan het militaire conflict... dat inmiddels vier dagen duurt... Ook afgelopen nacht werd er aan de grens tussen Cambodja en Thailand weer geschoten. Twee Nederlandse toeristen hebben op hun kop gekregen van de Italiaanse hulpdiensten. Tijdens een boottocht op het Meer sprongen de twee overboord en niemand wist waar ze bleven. De hulpdiensten zetten een grote zoekactie op touw. Uiteindelijk vond de politie hen later gezond en wel op een camping. Het weer: veel bewolking, vooral in het zuiden ook af en toe regen. In Limburg stevige onweersbuien. Morgen is het wisselvallig, met vooral in de middag buien. Het wordt 20 of 21 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooy van de ANWB. Er zijn op dit moment geen file-meldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio. Cut to the chase. Your pretty face. Search outer space. Leaving no trace.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 All right we're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. Me a fun. See us so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 Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. I wonder if you could be my therapy. It's kind of awkward, but obviously it's what I need.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 Bracht. Dus, als het even tegen zit, bedenk dan wie het laatste is. of it.